Er zijn veel van die wetten, hè? Misschien met ja. u eens al die wetten, die chaoswetten van de uh, ja, ja. fysica en zo allemaal eens opzommen. Ja. En zoals ja, Murphy's ja. Law en al die dingen zo. Uh. Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk is, is, is de basis is entropie, hè? Alles, ja, entropie, en, hoor. alles tot, tot chaos. Want er is ook, ja, voilà, er, uh, uh, gitaristen en, en, en, en muzikanten zoals jullie kennen dat ook. Uh, als je uh, kabels mooi, netjes oprolt, zelfs al leg je ze in een doos, Tien minuten later neem je er, probeer je een kabel eruit te nemen. En, en dan is dat spaghetti. Ja, en, er is, en er is een wetenschapper, ik moet dat eens opzoeken, en die heeft dat berekend. En er is ook een wetenschappelijke wet voor. Hè? De, die, die kabels gaan naar de minste weerstand. Ah, oké. Okay. Ja, dus... En die, het, het, liggen, het netjes opgroot liggen staat dwars op de natuur. De natuur zal altijd toestaan om die kabels in spaghetti ja. te laten veranderen. Ja, we, ik weet nog wel, in mijn werkzame leven hebben we zeg maar daar gehakt van gemaakt, want wij hebben klittenband uitgewonden. Al ja, iedere ja. kabeling in onder de, want wij werden daar inderdaad gek van. Inderdaad. <coughs> ja, ja. Ja, ja. Ik was een arme punker, dus uh, en uh, klittenband, dat was zo voor de... Voor de verwijfde bands met management. Uh, Wij waren de ja, nee. echte oh, nee. punkers. Nee, nee, nee. Spaghetti-kabels, de rest nee. van mijn leven. Ik heb van een ja, één, ja. maatje van een muzikant ooit een slim trucje gezien. Die kocht gewoon twee dozen van die diepvrieszakjes. En elk kabeltje stak die gauw in zo'n ziplock en, en dan vind je ook razendsnel de juiste kabel. Ah, ja? Kleine kabeltjes doen. En ik doe dat. Hoor, ik zet de grote gitaarkabels en de microkabels. Ja, in een grote zak. Hè. In de grote zak. Ja, nee, hij had ook en ik, ik gebruik dat dus nu voor de plastic industrie. Ja, ja, die, ja, uh, nou ja. die plastic nou ja. industrie, daar is ook iets mee aan de hand. Want uh, die zien nu zo in Kenia en al die landen is plastic verboden. Maar nu zijn ze dus op een gigantische campagne gegaan om meer plastic te kunnen dumpen. Ze gaan de Keniaanse regering uh, voor het gerecht dagen, want die hebben dus die plastic zakjes verboden. Hè? Ja. En, maar dat willen ze dus ongedaan maken, want intussen zitten ze met al die olie die niet verbruikt wordt. En olie maken ze ook plastic van, dus ze maken nu twee keer zoveel plastic als nodig is. En intussen zitten ze zo vol dat ze nu ge van gekkigheid niet meer weten waar ze het moeten laten. En het is echt iets afschuwelijks een aan de hand. Ja. ja, dat is echt mafia. Heel bizar allemaal. Ja. Ja. Mario, ik heb geen beeld van jou, hè? Uh, is dat zo? Oh wacht even. Nee, ik zie alleen jou, hey, Ik heb nu wel, Gelaatmix is veel beter dan oh, wacht, de week. Uh, oh ja, wacht even. Het is een goede gelaatmix nu. Heb jij geen beeld? Mijn camera? Nee, ik kan ook handen. niet, jongen. Nee, jongen. Nee, het is alleen Misschien jouw kop. even verlaten en terugkomen. Dat is altijd, ja. of, uh, even, uh, altijd de tv uh, uh, doen En als je hem dan terug aandoet, dan gaan uh, ja, ja, we weer ik, naar het schaatsen. Ik even af en ik, weer, en ik klik weer op de Google Mint <laughs> Of erop slaan. Dat is ook ja. altijd goed. Er even op kloppen. Of een euro in die camera steken. Een euro in de camera? Ja. Hoe is het met jou, Filip? Uh, op en af, op en af. Ja? Uh, ja. ja, nu ja, wel. Al... Hier is hem, ze. Oh! Hier zien we ja. je. Ja, ja. Voilà. Oh. Altijd even afzetten en altijd terug even aanzetten. Hé, hey, maar hoe is zou, me, zou jij niet. Eigenlijk rond... is al, Mario, al die wetenschap is nergens goed voor. Gewoon, ja. Toestellen gewoon aan en uitzetten. Oh, nou, gewoon, <laughs> Heb, nou, heb nou, je nou, hem je al je opgestart? Ja. <laughs> Ja, de nee. de, de, de computertechnicus eerste vraag is altijd... Heb je hem al eens opnieuw opgestart? Zo is het. Voor ja. alle technische problemen aan en uit, dat is absoluut zo. Ja. Ja. Hey, maar jij zou toch rond deze tijd weer naar je chirurg gaan? Of voor een onderzoek ja, van je been dat, uh, dat is twee weken geleden gebeurd. oh En uh, hebben we het hevige verdikt gekregen... dat we nog drie maanden verder moeten wachten. Oh my en god. Verder, ja. En dan weer okay. kijken. Is, is het zo gewoon heel en dan langzaam? Zal het want... weer, en dan zal het weer controleren zijn. En als er dan voldoende spiermassa is bijgekomen. Dus ik heb mijn uh, oefenen nog meer verhoogd, met het gevoel dat ik constant pijn heb en uh, vermoeid ben. Maar... maar dat is toch contraproductief we moeten, we moeten, we moeten op een of Dat lijkt me ook uh, ja, op de een of andere manier contraproductief of zo? Ik. ik weet niet. Maar is ja, het is wel... vicieuze, vicieuze cirkel. Het is niet contraproductief. Want als ik bij de pakken blijf neerzitten, dan zal ik uh, nooit meer zonder wandelstok kunnen gaan. Nee, nee. Dus uh, we willen toch even proberen om uh, alles uit de, uit de kant te halen. Maar het is vicieuze cirkel. Hè. Hoe meer je doet, hoe meer pijn je hebt. Hè. Ja, dus maar je moet een... meer doen om in de toekomst beter af te zijn. Dus uh, het is een zware maar... opdracht. Dat... Uh... Ja. Ja, dat moet niet makkelijk. Nee, en dan, uh, Mario zit ook in de revalidatie met een loopmachientje of zo, wat is het? Ja, ik heb een uh, home trainer nu gekocht die, uh, uh, en ik loop met twee, twee wandelstokken. Hm. Maar dat, voor mij, het is, ik heb gewoon een, een, het is een gescheurde spier, dus dat gaat gewoon beter worden. Het wordt nu al een beetje beter, maar ik heb inmiddels wel. Een maand lang heeft mijn familie boodschappen voor me gedaan en... Uh, uh, dus ben ik bij huis niet uit geweest. Maar nu, is het, uh, nu gaat het mij een stuk beter. Mm. Oké, okay. Dat is echt niet te vergelijken. Nee, nee, nee want dat heb je alles eerder meegemaakt met je handen. Hè? Dat weet Filip nog niet, eens. Want Mario die ja, dat waait... is iets heel anders. Dat is echt ik heel kan... anders. Dat is gewoon een overbelasting geweest. Een extreem overbelasting. Waardoor de pezen van mijn handen ontstoken zijn geraakt. Oh. En waardoor ik gewoon uh, heb moeten stoppen met uh, optreden. Oh my god. Dus ja. dat was voor mij echt een, een gamechanger. Dus, dus van de ene dag op de andere had ik gewoon geen werk meer, niks. Nee, je kon zelfs je reed niet afvegen, geloof ik. Nee. Nee, nee, toen we net met handen geopereerd waren, dat ging gewoon oh. Dat is dus een nachtmerrie geweest. En dat was op het moment dat ik zeg maar, mijn huis huisvloog werd... omdat ik dus in scheiding lag. <lacht> ja, dat ja, dat was, was echt een van... wonderbaarlijke. Ja. Daar ja. zou je dan en... een liedje over schrijven, een bluesnummer. Ja. Ja. <lacht> dus inderdaad, dus, laat ik zo zeggen, december... En uh, 1999 had ik alles. Ik was getrouwd. Ik, ik speelde in een band. We, we stikten van het werk. We zaten bomvol. Uh, allerlei dingen. En uh, een half jaar later zat ik twee achter in een achterstandswijkje in een huurhuis tussen... Allerlei allochtonen die ik letterlijk kon verstaan. met mijn handen in het verband. kon mijn reet niet afvegen. en ik had geen werk meer. En geen vrouw. En geen vrouw. Nou ja, dat is dan op minste van mijn problemen. Dus ja, tenminste, je was daar vanaf. Nee, ja. Achteraf is het inderdaad wel het beste wat had kunnen gebeuren. Maar inderdaad, het is natuurlijk. ja, is gewoon even een waarloos periode geweest eigenlijk. Dan, dan is het misschien maar een goed idee om er nu aan te beginnen. Ja, luisteraars, ja. welkom alweer. U bent aangeschoven aan praattafel nummer 42 en het is er weer eentje met een... Effect, het is twee, nee eigenlijk, het is ja wetenschap op woensdag, maar ja gisteren was een probleem, vandaag is het donderdag, dus we maken er een wod van, wetenschap op, <laughs> op donderdag. <laughs> maar uh, ja, dat is allemaal nou niet, waar zijn mijn dingetjes, oké. Okay. Uh, ik ga het even gewoon aftrappen voor u, het is inderdaad drie September 2020, het wordt praattafel nummer 42, Wetenschap op Woensdag. Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel Podcast. Wow! Gebracht door Rossi, Ozier en Mario Rechet. En we zitten allemaal weer aan tafel, inderdaad. Uh, we zijn allemaal verzameld. Ik zou zeggen, welkom aan Philippe in Borgerhout, waar uh, tegenwoordig vrij veel ontploffingjes gebeuren. En uh, weet ik veel wat allemaal. Het is een beetje oorlogszone daar of zo. Het is een beetje oorlogszone, maar het helpt mijn uh, revalidatie van mijn been omdat ik voortdurend van die granaten moet wegspringen. Dus dat is dan weer <laughs> hè, elk voordeel. Uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ah, wel. Kijk eens. En iemand die ook uh, nu weer probeert te hollen met zijn gescheurde spieren... dat is Mario. Uh... Ja, goeiedag. We strompelen inderdaad het leven door. Maar langzaam maar zeker komen we wel ergens. Yes. Leuk is anders. Leuk is anders, maar uh, ja, wij, een uurtje maken we het leuk. En uh, ook voor u hopelijk, luisteraar. Want ja, het is voor ons ook een kleine opgave om dit te maken. Maar we doen dat hartstikke graag natuurlijk. En uh, nogmaals, als u het fijn vindt om te luisteren... help ons dan een beetje door het te delen en te verspreiden. En roep het evangeliseer. <lacht> uh, ik ga u even een kort overzicht geven. orgaan van de week is de... die kennen we allemaal, de Plexus Choroideus. Ja, tuurlijk, ik heb er drie... Uh, ja, ik heb vergui... er niet een beetje jurk aan, maar dat <laughs> komt wel goed. En dan uh, we gaan we weer een wetenschapper uh, die verguisd is terughalen. Dat is Peter de Bijen, zeg ik dat goed zo? Nee, het is eigenlijk Peter de Bie. Ah, de B met Y-E. En uh, voorlopig is dit de laatste verguisde. Volgende week gaan we het omdraaien naar terecht verguisde wetenschappers. Hè? Want daar ja. hebben we ook een hele rij heel leuker, van. Plekken. Heel leuk, Terecht Terechtverguisden, ja. ja. Want dan, dan, dan zijn we rechter ook ineens. Hè? We gaan ineens rechter en beul spelen. Zo Wie is ja. dat. Hey, en dan uh, gaan we weer naar de Ig Nobel. En deze keer, uh, ja, dat is een vreemd concept eigenlijk. Want we hebben het al gehad over die enorme reactor die ze daar in Frankrijk, de ITER... waar een een kleine zon wordt gecreëerd... die daar oneindig stroom gaat geven zonder afval en zo. Dat is een gigantisch project dat 50 jaar duurt. Maar dat is stom, want een kip doet het ook. Ja. Cold fusion. Dus uh, daar komt straks een mooi verhaal wat Mario voor ons heeft opgediept. Dat is van de Ig Nobel Awards. Uh, ik denk dat er wat koeien langs gaan komen. Want dat is ook zo'n soort vastig eitje. En, maar zoals altijd uh, starten we natuurlijk met wat uh, nieuws. En daar hoort een... Uh, oh. waar, zijn, waar zijn die nou? Ja, hier zijn ze. Oh, Even gebeld, één seconde. Ach, er wordt gebeld. Nou, wij gaan gewoon door met de show. De show moet gewoon... Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. De laatste inzichten presenteren wij u en uh, ik heb er een aantal op een rijtje gezet. Uh, ik hoorde wel iets heel typisch uh, ja. van, van de week over springhaan. Ik zou daar maar mee willen beginnen. Er, er was een gesprek over, uh, dat is een, een, een plaag, een ramp die nu aan het voltrekken is... In, zowel in Azië als in Afrika. Met springhaan, <laughs> ja, wat zit je te Ja, tacht? is dat zo? ja. Word je bedreigd of zo, Mario? Nee, nee, kijk, een goede vriend komt voor mij binnen. Die, die gaat, gaat nu weer het huis uit, maar die zet even een, een, een doos neer... met 24 Rubens biertjes. Oeh, oeh, ja. Daar moest even voorop staan. Want, ja. Uh, zijn, in... het, zijn het Pieter Paulus uh, Rubens diertjes? Ja, ja. Ja, top. fantastisch. Want, want hij werkte uh, in het museum van... van uh, Schildertjes. Hij werkte in het Bo werkt in Boymans van Beuningen museum. En daar hebben ze dus twee jaar geleden een Rubens tentoonstelling gehad... En ter ere daarvan heeft een brouwerij heel veel Brubens, Rubens biertjes gebrouwen. Geweldig. Maar ja, dat zijn ah, biertjes. Ik had verstaan een. Rubens diertjes. Nee, biertjes. Ik dacht dat die een of ander bizar insect ging tonen. <lacht> ja, een Rubens diertje, want ja, ja een, een heel klein beestje met baard en kan schilderen. Ja, ja. ja. absoluut. Maar ja, is, het is wel uitgestorven beek. nu. Ja, ja, en het paard met brand. Ja. ja, zoiets. Dat is voor de kinderen. Goed, eh, even kijken. Ja, we waren bij die sprinkhanen, Want eh, ja, het is toch wel bizar die, die cijfers die daarbij komen kijken. Want wat hoorde ik daar? Dat een gemiddelde zwerm, eh, die dan dus op pad gaat... uit ongeveer 2 miljard van die beesten kan bestaan. En één zwerm eet op één dag 15.000 ton eten. Dat is 15 Smale. miljoen kilo. Dat, is, dat zijn maar ja. 30 miljoen broden van een halve kilo. Hè? De gewone brood wat je koopt bij Malabre. de bakken. 30 miljoen van die dingen per dag. Nou, per dat, dag. dat wou ik even maar doorkrijgen van... Wat uh, hoe... je ook zien hoe groot de aarde is. Hè? We vergeten dat soms. Hè? Dus dat is een ramp. En ja. toch is dat eigenlijk op de schaal van dingen... Dat is gruwelijk om te zeggen. Mm -hmm. Ja, voor ons... Ik kan nu echt iets gruwelijks zeggen, maar ja, voor ons is dat. Nou, het is in India, ver van mijn bed, show. Dat is, hè? Eh? Dat is zo. Kijk, alles, het, het, de devil is in de details. Als je er goed over nadenkt, als je kijkt naar hoeveel mensen er obees zijn in Amerika, dan vraag ja? je me af, hoe wordt daar gegeten per dag? Dat zou ook zo maar. Ze zouden dat beter aan die springkanen geven, dan laten die de oogsten met rust. Ja, niet maar, maar waar ze wel achter zijn gekomen, want er zijn namelijk min of meer twee soorten springkanen. En die, die ene die laat zich inderdaad in zwermen, maar de andere zijn eigenlijk totaal... Solitaire beestjes die helemaal niks met zwermen hebben. Nu, de, de, de zwermsoort hebben ze van gevonden dat die dus reageren op een bepaald soort feromoon dat dan verspreid wordt door een van die beesten en dan krijgen ze het allemaal. En nu zijn ze erin geslaagd om met CRISPR, daar kennen wij, daar hebben we het over gehad, hè. luisteraar, u weet waar we het over hebben. Uh, met CRISPR zijn ze erin geslaagd om die die dat pheromoontje uh, herkennen eruit te halen. Dus die beestjes die gemuteerd zijn, dat zijn ook mutant uh, sprinkhanen. Die zijn niet meer gevoelig voor dat feromon, dus ja, dat is een klein stapje in het oplossen van dit uh, gebeuren, maar uh, zo gaan we ja. de planeet weer naar ons hand zetten. Dus feromoonvrij is Ja. Hey, Mario, had weer iets gevonden. Een kleine nucleaire reactor is de eerste die Amerikanen. Schattig, kleine nucleaire ja. ja. reactortjes. Nou ja, dat is klein, schattig zo. Ja, sterk, hè? De, sterker nog. Uh, normaal, als je dat ding ziet bij, bij jullie daar in Doel en ja. in en zo, dat zijn hele. Ga je niet naast kijken, hè? Nee. Maar nu hebben ze dus, uh, het is een bedrijf, New, New, Scale, New Scale, of ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Uh -huh. Die hebben een, uh, een reactor ontworpen, een kleine modulaire reactor. Dat ding is 5 meter breed en 25, 23 meter hoog. Uh -huh. Uh, en die kan je gewoon van de plank kopen. Je zet ze er vijf in een, in een hal neer. Je, je zorgt voor een generator. En je hebt uh, de, dezelfde hoeveelheid uh, stroom als een standaard uh, reactor. Waar gewoon twintig jaar aan gebouwd wordt. Ja. En met dit ding kan je dat dus binnen twee, drie jaar voor elkaar krijgen. Met een beetje, een beetje goede wil. Zeker weten. Dus, dus dat betekent nogal wat. Dat betekent in de praktijk dat dat, dat enorm... Uh, als je voor kernenergie bent... dan is dat natuurlijk wel een uh, heel positief iets. Want we gaan, we gaan echt... Uh, zeg maar, behoefte hebben aan steeds meer energie. Mm -hmm. Het nadeel is natuurlijk wel... dat één zo'n unit zou voldoende zijn... voor een heel groot bedrijf. Ik, ik moet niet aan denken dat ook... Uh, uh, Siemens en, en uh, Unilever hun zelf een kernreactor hebben. Want uh, echt uh, ongevaarlijk is het natuurlijk allemaal niet. Nee, nee maar het is ook een, gaat ook een kostprijs zijn. Want die meneer van uh, DSM of van de Hoge office, die gaat zitten rekenen. En die denkt, van, nou als ik twee van die dingen hier neerpoot... wat ben ik dan op jaarbasis kwijt. En als dat gewoon tonnen scheelt met de gewone stroom... reken maar dat ze er dan gaan komen. Ik maar ja, maar dat is goed, toch? Ja. Laat ja. ze maar hun eigen stroom maken enzovoort. Want het is... Nu nog ook wel zo dat van alle stroom, dat was in Nederland een paar jaar geleden gemeten, van alle stroomverbruik is maar iets van 12 of 13 procent voor huishoudens. En de rest ja. gaat dus naar industrie en treinen en weet ik het allemaal. niet Ja, en de industrie zegt altijd: ja, maar de consument wil het. Hè? Ja, en wij moeten. Waar, waar, waar, waar ik, ja, ik, krijg, ik krijg daar de haren staan op mijn nek. Natuurlijk wil de consument dat niet. Hè. Waar vergeet je te zeggen dat je het op de consument duwt? Hè? Als ja. de industrie niet zo zou duwen, dan zouden we al lang niet meer een auto zien als eerste vervoersmiddel. Dan zouden we al lang alternatief vervoer hebben uitgevonden. Als de, als de industrie het niet duwde, dan droegen de mensen niet elke dag een andere jek, en een andere trui en een andere jasje en een andere. Dat is dus de economie, ja, yeah. Als die, als die het niet zou duwen, dan, dan gingen we niet elke herfst heel ons huis herdecoreren met nieuwe wegwerpspullen uit de Zweedse blauw-gele winkel. En, en vier keer per jaar op vakantie. En als de... En, ja, ja, voilà. Ja. Ja. Dus het is, een, en het is een beide kanten verhaal. En um, ja, de zwijgende massa laat dergelijke zaken toe natuurlijk. Hè. Ja, ja. En uh, als er iemand in je familie borstkanker hebt, nou, dan zou ik hem laten steken met bijen. Gewoon die tieten in een bijennest douwen. Want in uh, Scientia ja. staat een artikel dat uh, bijengif doodt alle kwaadaardige kankercellen. Maar laat normale cellen met rust. Ja. Het, het gif van honingbijen blijkt over een op opvallend positieve eigenschap te beschitten. In een uh, nieuwe studie hebben onderzoekers aangetoond... dat het gif succesvol kan worden ingezet... in de strijd tegen borstkanker. Het is buitengewoon krachtig. Dus uh, hey, uh, dat is, is wel positief. Is dat iets van, van aan, Mario? Is, uh, had je ervan gehoord? Of, uh... Nou, en, en niet echt, maar het heeft wel mogelijkheden. Kijk, als dat echt helpt, bijvoorbeeld... Ja, zo'n tit in, in een bijenkorf, dat klinkt, klinkt dat is naar. Ja, <laughs> ja. Helpt het ook. Ja, bijen, als praattafel. In een bijen ik Ja, maar ze zeggen hier dus: in het gif van die bijen zit één belangrijk bestanddeel. En dat is melitinine genaamd. En, en melitine. En dat was langer bekend dat melitine tumorcellen kapot kan maken. Dus, uh, ja, dus ja. nu moeten ja, we weer verzinnen niet. dat niet al die bijen doodgaan met die uh, bee van... colony disasters. Dan hoop ik dat wij geen teelbalkanker krijgen. Want ik zie er tegenop om <laughs> ja. een zaak in de bijen te Korf te steken, je hebt natuurlijk wel andere ziektes. He, die ja. dan, uh, die... Dat is heel vreselijk. Lijkt me dat. Ja, we gaan heel anders naar de bij moeten kijken. Eh, en goed. dan een uh, laatste. Laatste nieuwtje nog even gauw, uh, bradykinine. Had jij daar al van gehoord, Mario? Ja, zeker. Uh, bradykinine, uh, sterker nog. Uh, ik ben zelf lid van het uh, Nederlands Genootschap van Microscopie. En we hebben een, een, een blad, een, dat heet Microwereld. En, en een van de laatste artikelen die ik daarin heb geschreven... die, die gaat notabene over het RAAS-systeem. Wat, wat onder andere ook die bradykinine... Uh, ...omvat, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En in dat artikel hebben ze een hypothese, de bradykinine-hypothese. En dat is een buitengewoon interessant artikel. Want voorheen, nu gaat eigenlijk iedereen uit van de COVID-19. Dat is een probleem van de cytokine. Ja. Die bradykinine, dat is iets heel anders. Bradykinine, dat is een eiwit, een peptide... ...die verzorgt voor een verhoogde doorlaatbaarheid... ...permeabiliteit, met een mooi woord, mm -hmm. van je bloedvaten. Dus dat betekent dat uh, bloedvaten zijn niet dicht. Want er zitten kleine gaatjes in, want daar, daar kunnen die rode bloedcellen niet doorheen. Maar wel die voedingsstoffen, want die moeten naar die cellen toe. En niet iedere cel zit vast aan een bloedvat natuurlijk. Het zijn een soort ja. afritten van de bloedbaansnelweg. Ja, zo kan je het zeggen. Dus ja. dat noemen ze interstitiële vloeistof. En wat gebeurt er nou met die bradykinine? Uh, dat, het COVID-virus, dat is althans de stelling van het artikel... dat komt binnen via de neus, gaat naar de AC2-receptoren... dat zijn die receptoren die, die, die, die, waar het virus op gericht is... Dan, gaat het, dan drinkt het uh, uh, binnen op plekken waar dat ACE2 ook aanwezig is. Darmen, nieren, hart. En dat verklaart trouwens ook waarom uh, covid patiënten ook vaak hartproblemen hebben. Alle organen zijn uh, aangetast. En, en het trieste is uh, dat het virus is niet tevreden met het simpelweg infecteren van cellen... die die receptoren hebben en die dat tot expressie brengen. Mm -hmm. plaats van, in plaats daarvan kaapt het actief de eigen systemen van het lichaam. En dan kom je bij dat systeem uit wat ik ze, waar, ik, waar ik over heb geschreven. Die regelt heel veel dingen over de bloedsomloop, waaronder lichaamspiegel uh, En uh, dat, dat zorgt ervoor dat de bradykinine uh, ook niet meer afgebroken wordt. En dan gaat het dus helemaal fout. Je krijgt dus een bradykininestorm, dat slaat op hol. Uh, en dat verklaart eigenlijk al die... Uh, volgens het artikel al die dingen die we nu zien... al die uh, enorme effecten op de longen de, die de, de, de bloedvaten gaan lekken... dat is dus het probleem. Uh, je longen vullen zich met vloeistof, de immuuncellen, noem het maar op. En er is nog een andere truc, dat is ook levensgevaarlijk... het verhoogt ook de productie van hyaluronzuur in de longen. Nou, Wij gebruiken dat normaal in, in de zeep en lotion... omdat het meer dan duizend keer zijn eigen gewicht kan opnemen. Dus dat wordt dus in je eigen lijf een soort hydrogel... Waardoor je dus kan bademd worden, maar eigenlijk gebeurt er bijna geen reet. Hm. Dat werkt gewoon niet meer. Dus als dit artikel klopt, dan is dit echt een eye-opener. Dan hebben ze een wow. hele nieuwe insteek eh, om eh, aan een. Uh, zeg je dat, aan een. Uh, aan iets te werken. Ja, dus zelf noemden ze dat een Eureka-moment. Omdat ze het met ja. een supercomputer allemaal... Het is een heel ingewikkeld proces. Het is niet zomaar ja, even uit de lucht gegrepen. Hier hebben ze echt heel hard aan gewerkt. Ja, dat gaat nog verder. Want ook die belladikinienstormen... die zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld de bloed hersenbarrière wordt afgebroken. Dat is lekker. Dus normaal heb je zo'n beschermingssysteem dat al die virussen niet in je hoofd kunnen komen. Maar dat is dan weg. Oh, ja, ja. Dus, ja, dat is echt heel bizar. Als dit waar is, dan... Nou, dan, dan ben ik blij dat ze dat gevonden hebben, maar dan, dan is het wel heel erg griezelig aan het worden. Ja, man, dat is, inderdaad, uh, dat is inderdaad niet zo fijn om tegen te komen. Maar ja, het is wel goed. Uh, maar daar, ik denk dat dit nu ook het meest onderzochte virus is ter wereld. Want ik hoor ook dat 200, ook wel, ja. 200 entiteiten bezig zijn met uh, vaccine, vaccins voor te bereiden. En wat je ja, nu... en ik heb ook gehoord dat het virus in Hollywood niet meer ongezien over straat kan. Dus uh, dat moet een zonnebril aan en zo'n een, <laughs> een regenjek. Maar, en, en ook nog heel leuk, je zei... En, en, en, impermeable, hè. In het ja. Frans een impermeable is een regenjek. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, oh, Wisten jullie dat? Ja. Dus dat is, dat is dan Permeable grappig dat de recht. leraar in mij dan eventjes op Franse les komt. Oh ja, dat en, is de uh, en dan eventjes... Ja. Ja. Voilà, een impermeable is een... Is een ja, niet doorlaatbaar, ja, ja. letterlijk vertaald. Ja. En uh, de Fransmannen noemen uh, ja, uh, heten hun regenjek een impermeable. Ah, oh, oké. Okay. Mooi woord. Uh, uh, ja. En nu we het over zoiets hebben, zijn die koeien meteen weer wakker geworden. Ze zijn niet te stoppen deze keer. Maar het zijn wel kei goede beesten, jongens. Wij drinken elke dag hier verse melk en we genieten ervan. Maar het zijn de braafste koeien die ik ken, hoor. En we gaan ze maar weer... elke week moeten we ze toch even haai maken, hè? Ja, en dan zorgen ja, ze zo ook voor ons. Het is zo'n lief concept allemaal. Koeitje, Koetje, haikoetje, dingetje, podcastje. Beste mensen, het is weer het, het diepte- en hoogtepunt tegelijk van elke podcast is wanneer we afdalen naar de krochten van de breinontvluchtsels die ontstaan in het achterhuis van <lacht> <Philippe. Echt. lacht> Ja, Ik weet niet meer hoe ik jou moet aankomen. Ik ben warm voor de rubriek. Dankjewel. je ja, neem het maar uh, over. Ja. Ik ben als uh, van her weer lekker te graaien gegaan in, uh, wat ik in, uh, in de onderwerpen die we hadden en ik uh, kreeg muzikale inspiratie. Uh, hier komt hij, de haiku van aflevering 42, de Tafel, Wetenschap op woensdag. Springhaan Radio, Maastricht is licht muzikaal, koude kip, kabaal. Wow. Oh. <laughs> wow. hey. Wacht even hoor. Ja, ja, ja. Ik zie ze springen. Ja. Ja. Woopakee. Weer gelukt. Daar ging er weer een. Ja. We ja, moeten de, ze allemaal eh, aan elkaar plakken. En ik, dan ik, wordt het een songtekst of zo, volgens mij. Ja, maar ik kan jammer genoeg deze keer ons orgaan van de week niet uh, implementeren. Of... Lastig. Ja, lastig. Want de plexus, uh, Gorideus... Gorideus, ja. Gorideus is nou net 1, 2, 3... Vier, vijf, zes, ah, zeven, okay. ja. Maar dan kon ik er geen woordje meer voor of nee, na zetten. Dus. Nee. Misschien nou, volgende maar keer. ja, als je ergens jeuk aan hebt, is dat ook niet inspirerend om er een haiku over te maken. Ik nee. Jammer genoeg heb ik voor de plexus een breinaald nodig als ik eraan wil jeuken, aan wil krabben. Ja. Nou, ja, uh, okay. Maar uh, Mario zal ons wel uitleggen wat dat eigenlijk is. Het Orgaan van de Week ja, het orgaan van de week, we gaan doorgaan naar het orgaan. En inderdaad, ik, ik ken dat ding natuurlijk, iedereen kent dat ding, de plexus. Wat is het eigenlijk, Mario? Haal ons uit de onwetendheid. Onze wijschapen gaan het licht in nu. Ja, de choroideus, dat is eigenlijk een heel specifiek gebiedje in de hersenen. Eigenlijk. En wat hebben we eraan? Moet ik even inleiden... Wij hebben, hebben grote hersenen, de grootste hersenen van alle primaten. En dat is ook ons succes. Hm. Uh, doordat die hersenen steeds groter werden, konden we ook steeds meer. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij zeg maar, de dominante species op aarde zijn. Ja. Maar dat gaat, oh, evolutionair gaat dat, gaat dat niet gemakkelijk. Het hoofd is inmiddels zo groot... dat het eigenlijk met goed fatsoen niet meer door het geboortekanaal past. Mm. Vandaar die truc met, uh, dat als een baby geboren wordt... dat dan uh, het hoofd min of meer spoelvormig is. Ja. En de baby eruit, dan vullen de hersenen zich... en dan sluiten de platen zich... en dan heb je de fontanel en dan is die mooi rond. Ja. Dat is dus een evolutionaire truc. Maar, waarom, uh, maar er zitten ook hele holtes in onze hersenen. Waarom zijn die dan niet gebruikt gewoon voor hersenweefsel? Voor toekomstige maar, uitbreiding waarom, natuurlijk. Nou juist niet, want dat is het punt dat hadden ze dan al lang gedaan Nou zou dat vol zitten met hersenweefsel... dan had je toch al een probleem. Want die gaten die we hebben, die vier hersenventrikels worden ze genoemd... die dienen die, die, die, die, die louter en alleen voor schokdemping... Oké, okay. ze... ik, ik wou nog zeggen dat zijn ze airbags en het is verdorie waar. Ja, nou het zijn dat zijn schokdempers. schokdempers. Het zijn echt schokdempers, die zijn ook met elkaar verbonden. En ze zijn ook verbonden met de hersenvliezen, want er zitten drie vliezen om je hersenen heen. Uh -huh. Je hebt een harde aan de buitenkant, de duramater. En, en dan aan de binnenkant heb je de twee, het spinnenwebvlies en daar weer onder de, het zachte vlies, uh, vlies de piamater. Maar tussen die twee zachte vliezen... Zit ook een hele laag van dat spul. Dat is ook verbonden met die ventrikels. Dat is dus de eerste bescherming. Mm -hmm. Dan heb je dus die ventrikels. En die, die, die zitten gevuld met dat hersenvocht. En dat hersenvocht loopt ook helemaal door in je ruggengraat. Hmm. Vandaar als je dus die hersenvlies waar we het net over hadden. Dat noemen we uh, de meningen. Of meningitis, mag je ook zeggen. Meningitis. Men, men, meningitis is hersenvliesontsteking. Ja, dat is hersenvliesontsteking. En, hoe, en hoe bepalen ze dat? Door een lumbaalpunctie? Als ze dus zeker willen weten, krijg je dus een prik in je rug. Ja. Want is dus dat hersenvocht dat zit dus ook in je ruggengraad En dat loopt helemaal door naar, uh, mm. naar de hersenen. Het is dus één systeem van... Schokdemping. Hmm. Dat is en alleen. Ja, het doet ook een beetje aan. Aan bepaalde stoffen die erin uh, vervoerd worden. Maar dat is secundair. Het is echt de, de, de schokdemping. Oh, wow. nou, dan komen we uit bij die plexus choroideus. Dat zijn de gebieden die dat speel maken. Dat gebeurt, dat gebeurt op plekken waar dus. Die, dat, die, dat zachte vlies en de weefselwand me, van, En het hersenweefsel met elkaar in contact komen. Daar heb je die specifieke gebieden. Met name in de zijventrikels over het algemeen waar dus dat hersenvocht gemaakt wordt. Dat wordt uit bloedplasma gehaald. En dat komt dus in de vorm van een andere samenstelling... met een heel specifiek eiwit. En dat wordt uiteindelijk dat hersenvocht. De okay. lecor cerebrospinalis. Nou, dat is op zich heel bijzonder. Uh, dat wilde ik even vertellen. Je hebt ook een hele vervelende aandoening. Uh, uh, dat hebben we het dan ook altijd even over... Uh, heb de zaak verstopt, dat kan uh, genetisch zijn. Sommige kinderen hebben dat, maar gebeurt dat... dan heb je dus een hele klassieke uh, afwijking die er dan kan ontstaan. Het waterhoofd. Hydrocephalus, dat ja. heb iedereen wel eens al gehoord? Ah ja, ik ken daar een mop over. Ik ken daar een mopje over. Oh, eens. Nou, uh, ik ben dus uh, laatst kwam ik een uh, maat tegen en die oh, oh, ik het helemaal niet meer zitten. Het is allemaal waardeloos, allemaal waardeloos. Maar ik zeg, goed, maar je hebt toch? Een... Oh nee, nee, ik weet nu weer. Ik kwam hem tegen in een winkel en hij had zijn zoontje bij zich. En, en, en dat zoontje had inderdaad een Waterhoofd. En uh, ja, we gaan uh, een, een jasje kopen voor een Jantje met zijn grote waterhoofd. En terwijl hij dat zegt, slaat hij dus een Jantje met zijn grote waterhoofd. En dan gaan we weer naar de winkel. Ja, we moeten nu schoenen kopen voor Jantje met zijn grote waterhoofd en zo. En, dus hij slaat dat kind de hele tijd. En ik zeg, joh, maar, maar is dat niet een beetje absurd? Waarom doe je dat? Hij zegt, ja, ik was getrouwd met een prachtige Aziatische, superslanke godin. En toen kwam Jantje met zijn grote waterhoofd. Nee. Okay. ik weet niet eens of die mop nog kan tegen horen, want dat is ook dat zo, is zo met glijdende ik, ik ga je dan ook cancelen nee. dus vanaf nu dames en heren, het is Wetenschapswoensdag met Ozzy en Reget. cancel, Kaltje ja, uh, ja Ozzy ehm uh, uh, Eusie is gecanceld gewoon. Ja, dat, is, dat, okay. gewoon niet meer, dat kan gewoon niet meer. Ja, ik nee, maar nee, hier is je weer dames en heren. Vanaf nu gaan we <laughs> verder met drieën. Ja. En, daar is en ik doe de jingles gewoon wel. Ja, dat is... <laughs> hey, nou dus... ja, dat was in, in grote lijnen een beetje wat ik wilde vertellen over ja, dat waterhoofd. Dat is heel naai, natuurlijk. Maar tegenwoordig kunnen ze dat vrij eenvoudig oplossen. Oh ja. Zoals je een shunt. En dat is een, een drain bij geboorte. Die wordt in, in zo'n ventrikel geplaatst. En die gaat gewoon naar de, de, naar de buikholte toe, het peritoneum. En daar loost het gewoon. Dus uh, ja, je, je, krijgt, je kan een dikke... Nou, je zal misschien wel, wel een dikkere buik krijgen, maar uh, als het echt een hol slaat. Maar uh, nee, dus, dat, dus echt een waterhoofd zien we gelukkig eigenlijk niet meer. Ah, het is okay. trouwens niet alleen aangeboren, je kan het ook oplopen. Door een ongeval kan er een van die systemen verstopt raken natuurlijk. Okay. Uh, en je hebt, een aantal, uh, je hebt ook een hele bekende ziekte. Uh, je hebt misschien wel eens gehoord dat uh, zwangere vrouwen niet de kattenbak mogen verschonen. Dat, uh, dat is ook zo'n bekend Ja, die. inderdaad. Dat uh, zou nou, een... Uh... Uh, ja. Een bacteriën of iets leven. Een, nee, een parasiet. Toxoplasmose. Een parasiet ja. Ja, toxoplasmose is dat. Ja. En die zorgt ervoor dat zwangere vrouwen een kind krijgen waarbij dat systeem is aangetast. En die kunnen dus dan inderdaad een, onder andere een waterhoofd krijgen. Dat is zelfs vrij waarschijnlijk. En, maar aange het, het, over het algemeen is het aangeboren. Een neurale buisdefect. Uh, ik heb al eens eerder hmm. verteld. Embryo, balletje, uh, blastula gastra. En dan uiteindelijk staat de neurolatie. Dan staat er een buisje. En in die, dat buisje met die drie kiemlagen... daar begint ook uh, het probleem als je een waterhoofd krijgt... en het is aangeboren. Alright. Maar uh, ja, dat is dus eigenlijk wat ik vertelde... in, in een notendop over uh, de plexus, plexus choroideus... Ja, dat vind ik fantastisch, wow, want ik heb heel mijn leven al van waterhoofd... maar je hoort daarvan, maar je denkt er niet bij na. Maar nu weten we dus waarvan en hoe en, enzovoort. Ja. Het is wel een geweldig inzicht. Eh, Oké, okay, nou ja, we zitten lekker in de vaart nu... dus uh, laten we maar meteen doorgaan. Ten onrechte verguisde wetenschappers. Ja... We hebben er nog één voor u. En ja. uh, volgende week draaien we het om. Dan gaan we wetenschappers afwerken die terecht verguisd zijn. Ja, daar moeten we ja. ook mee oppassen. Want ze moeten wel echt. Stel dat we een valse verguizing doen: hè, van iemand ja. die nog verguisd moet worden, misschien. <laughs> Zo, ja, we hebben er één, die Australiër, meneer Barnett. Maar okay. die hebben we al goed verguisd. Dus. Ja. ja, nee. Voor we uh, aan de wetenschapper gaan, hè, er is uh, zo net, kwam er eerder op mijn bureau nog een haiku binnen. Maar ik zal het oh. heel kort houden. Ik zal het heel kort houden. Oh, oké, okay. wacht even. Ja, ja de heel koeien kort. zijn er klaar voor. Ja. Ik heb schokdempers. Maar zelfs zonder waterhoofd strompel ik verder. <lacht> oké. <Okay. lacht> <Okay. lacht> Ik kan die ja. laten. Ja, jongens, Meneer jullie hebben nu een bee. dubbeldoos gekregen, stomme koeien. Dus nou eens het af, afzakken, hè? snel. Ja, maar we gaan naar de jaren dertig terug. Ja. ja, zo is het. Mario, nou, wie ja. is er 40. toen verguist? Nou, Peter de Bie. Je schrijft de bijen, maar het is een limburger. En je moet het eigenlijk uitspreken als zijn de Bie, Maar goed. Een, een Nederlandse ik... limburger ja die zie je ja. al van verre staan <laughs> Nederlands ja met een zachte G ja met een zachte G voilà. Hey, uh, kennen maar... jullie dat liedje van de Nederlandse Amerikaan ook Natuurlijk, bij de, bij de scouts moesten we dat zingen aan het kampvuur. Een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan. Een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan. Maar dat is cultural appropriation, dat is van Nederlanders. Dat is niks voor Vlamingen, jullie mogen dat niet... Kom dat is cultuurstijlen. Uh, yeah. yeah. Ik ben in het grensgebied opgegroeid. Dus, uh, ah, okay, ja, ik heb het al eens gezegd, in West-Vlaanderen noemden ze mij een keiskop. Oei, oei, oei, oei. En, en, uh, oei, en ben, ben je een nog begaan. in therapie daarvoor? Of is dat nu ja, helemaal nog opgelost? Nog steeds heel de dorpen in de noordrand van België. <laughs> okay. nou, de en die de bie, die zit hier naast mij. en ik kom ik aan de beurt. Nou, even in kort. Wie is Peter de Biet? Dat was een wetenschapper. Hij is geboren in 1884. Uh, en hij heeft ook de Nobelprijs gewonnen in 1936. Uh, voor, uh, de, voor de chemie, zeg maar, voor scheikunde. En hij heeft een prachtige carrière achter de rug. Hij uh, is ook vrij vroeg. Uh, hij, hij komt uit Maastricht en is ook in Duitsland gaan studeren. En haalde allerlei uh, dingen. heeft... Uh, heeft een aanstelling als ho hoogleraar gekregen in München en noem het maar op. Uh, hij werd privaat docent daar ook. Uh, uh, enzovoorts enzovoorts. Uh, maar in 1937, toen dat was dus, toen, toe kwam het Nationaal Socialisme op. Hij was toen, zeg maar, voorzitter van de Duitse Fysikalische Gezelschaft. En uh, met de opkomst van de, de, het nationaal socialisme werd het mm -hmm. daar toch wel een beetje griezelig. Toen kreeg ja, ja. de nazi's. Je mag wel de zeggen de nazi's, nazi's genomen, hoor. Ja. Ja. Er krijgt afstand van genomen waarschijnlijk. Nou, in de, nacht, in de weken na de Kristallnacht, dan praat je dus over 1938, mm -hmm. uh, uh, toen was er nog geen oorlog. Toen heeft hij op zijn instituut een brief geschreven naar de, naar de Joodse leden met het verzoek om hun lidmaatschap bij hem op te zeggen. En na zijn brief van 9 december 1938... hebben vijf leden zich gemeld. En uh, uiteindelijk volgens een rapport van het NIOT... het Nederlands Oorlogsdocumentatieinstituut... handelde die uit opportunisme. Oké, okay, maar goed. Ja. Nou, nu komt het. Uh, verder had daar niemand meer mee wat van doen. Maar er kwam een rel... Uh, doordat er een, een boek is werd geschreven in 2006... door wetenschapshistoricus Respens. En die klaagde hem daarover aan. Mm. Die, die zei van, wat is dat? Uh, hij was nazi sympathisant enzovoorts, enzovoorts. En hij zei van, daar klopt helemaal niks van... want het is een griezelige man, enzovoorts, enzovoorts. Toen is het, en dat heeft hem echt behoorlijk beïnvloed. En als je dan uit, uiteindelijk verder kijkt... Wat, wat heeft hij toen verder gedaan? Uh, verder, in 1938 ontdekten uh, drie Duitsers... Haan, Stadsman en Meitner... de eerste kernreactie. Militaire mogelijkheden... Uh -huh. uh, dus het, uh, het Heereswaffenamt in 1939 nam gelijk bezit van het Max-Planck-instituut... tegen alle afspraken in. De Bie die werd de Rijk gelijk uitgegooid, met verlof gestuurd. En toen hij dus uh, uh, een verzoek kreeg om zijn Nederlandse staatsburgerschap op te geven... dat weigerde hij. Toen mocht hij ook zijn eigen instituut niet meer in. Dus toen ging hij naar Amerika met de boot vanuit Genua. Toen ging hij in Amerika werken. Uh -huh. toen die in, dus in 1941, toen hij daar al woonde stuurde hij een telegram naar Berlijn... met het verzoek terug te mogen keren. Maar dat werd waarschijnlijk gedaan... om familieleden in Berlijn niet in gevaar te brengen. Want uh, twee weken later diende hij een verzoek in... om de Amerikaanse nationaliteit te verkrijgen. Grijp ja, ja. Dat is een redelijk opdracht. En... Uh, ook is het zo dat, vol dat volgens het dagblad de Limburg een artikel is gepubliceerd waarbij de bijen, uh, de bi, de geallieerden heeft getipt over die Duitse atoombom. Die zei van joh ze zijn daarmee bezig. Uh, ja. Zou het verstandig uh, zijn voor jullie om daar ook aan te gaan werken? Volgens het artikel zou uh, hij, hij dus de geschiedenis in belangrijke mate hebben beïnvloed ten gunste van de geallieerden. Hij heeft dat ook aange aangekaart enzovoort enzovoort. Dat is wel mooi hè? Juist, en uiteindelijk, op, uh, dus een jaar na, na zijn ellende, na dat boek, waarbij hij dus eigenlijk minder of meer afgefakkeld is, mm. presenteerde Neil een onderzoek. Waarbij geconcludeerd werd dat hij dus een, een idealist was. En een deels oppertu, opportun was in verband met die, die Joodse collega's. Maar dat het eigenlijk... Uh, hij hoorde niet bij de wet, groep wetenschappers die echt aan nazi's waren. Hij heeft geen Joden vervolgd. En uit niets is gebleken dat hij een Jodenhater was. Mm -hmm. En hij heeft de geallieerden gewoon vooruit geholpen. En van, dus, dat is dus eigenlijk de reden dat dit... Uh, dat, we, dat dit dus een prima wetenschapper is... die past in de lijst van... met eerherstel be, uh, beloonde wetenschappers. Absoluut. Dus. Ja. Nou ja, dan geven we uh, daar ja. maar een... Uh... Ja, jou, nee, dus maar, ja dat, is, dat is alleen maar prima. Goed dat dat... Hoewel dat ik... Ik twijfel wel een beetje, want hij, hij verzamelde cactussen ik... Is gevaarlijk. Is gewoon Oei, oei, oei. Ik uit met mensen die van prikke dingen houden. Ja, vandaag een cactus, morgen kleine babytjes opeten en zo. Ja. Nee, maar uh, terecht, terecht. Uh, zelfs Max Planck uh, gaf toe dat, uh, dat de bee zijn... Uh, een, een eenvoudigere uh, radiatieformule had, de Planck Radiation ja, Formule. Ja, rund, dus. en, uh, de diffractietechniek was hij mee bezig. Ja, dus hij was ook uh, tijdens ook zijn werk minuut. echt erkend en, en erkend ja, door echt, wetenschappers echt. die we allemaal kennen. En dan ja. jammer genoeg, dan ja, die zwarte periode in de geschiedenis natuurlijk, ja. werd er veel verhuist. Ja, ja. Wie uh, ja. dus, uh, dus, weet, heeft hij misschien die Joodse collega's een brief geschreven met de gedachte van: dan ga nou weer. weg, want anders hang je sowieso. Dus uh, dat wordt. Eh, Zeker, mm. dat zou het wel maar kunnen. Maar het, is, maar kunnen. Wel, maar ja, het is mooi maar... om te, te zien dat er inderdaad geen connectie was naar het rechtse, uh, regime en... Uh en is het? terug in eer hersteld wordt. Toch zeker door de wetenschaps. Ja, ja want, je, want je ziet ook, ter, nu wordt er heel veel zo teruggeblikt in die tijd. Hè. De spoorwegen door. waren fout en de, de lijn ja. was fout... en de postbodes Uwe waren fout. Het is ook altijd niet fout. <laughs> <laughs> ja, het is wel, maar wat heb je daaraan om... om ja, nou, de spoorwegen, al die, die mensen... Ja, ik weet niet. Het is ook heel dubbel. Nee, ja. Maar het wordt waarschijnlijk ja. ook wel allemaal sterk in leven gehouden. Bijvoorbeeld die Anne Frank-stichting, dat is... Dus dus een, een commerciële reclamebedrijf. wat is dus ongelooflijk. Die, Precies, die, die halen wereld aan hun, ja, hun vingers hangen. Ja, tuurlijk, zo gaat het. Alles wordt uitgevent uiteindelijk. Maar we zitten exact. nu in een periode van de afrekencultuur. Wat, de afrekencultuur, de cancel culture. Ja. Het zou mm -hmm. me niet verbazen als Afrika herstelbetalingen gaat eisen... vanwege ons <laughs> koloniaal verleden, om maar eens wat te noemen. Ja, maar die geluiden zijn er al, hè. Dat ja, zijn ook en van om... Indonesië en overal. Ja, maar dan gaat het, dan gaat het heel absurd, hè, want dan kan je beginnen, dan kan Vlaanderen herstel eisen aan Frankrijk, omdat in de 14e ja. eeuw... Oh, de, kijk, ja. En wij oh. dan dan aan de Spanjaarden, Mario luister. Dan, die ja, ja, dan kan Israël schadevergoeding vragen aan, uh, aan Luxemburg, want Godfried van Bouillon heeft daar serieus gehouden in de 9e eeuw. Uh, en dan kunnen de Tiger en Eufraat landen. Uh, kunnen ook hun schade vergoeden gaan. Ja, ja, hoe, ver, hoe ver ga je terug? Dat is exact, absoluut zo. Exact, hoe ver ga je terug? En het is veel beter, en ik naïef... Maar het is veel beter om mensen goed te educeren, om goed met geschiedenis om te Echtje. gaan, om goed met wetenschap om te gaan, om goed met cultuur, verschillende culturen te bestuderen, zodat Echtje. je er kan inkomen, zodat, zodat het niet meer uh, de, de, de oer-conservatieve moslima is geschokt door een commercial voor BH's, of de, <laughs> ja. de katholieke vrouw is geschokt doordat er uh, vlees wordt geadverteerd op vrijdag, of whatever, you know. Ja, precies. Um, ik geloof dat in, mensen in, in het investeren in onderwijs, investeren in dialoog, investeren in onderzoek. Yes. Dat gaan ja. we doen. We gaan nu onderzoek doen, uh, meteen. Want uh, Mario heeft ah, weer een stukje voorbereid, daar gaan we naar luisteren. Ja. Het gaat deze keer om de zoveelste Nobel Award. En dit is wel een hele speciale, we hebben het al aangemeld. Want uh, u, u, u wil het niet geloven, maar ergens in een kip zit een heel klein zonnetje. Uh, en die zorgt Sorry. voor kernfusie. Uh, daar worden dingen koude gedaan... Fusie, als. Koude fusie. Uh, ja, koude fusie. En dat niet alleen. Uh, het, het zijn pure wandelende alchemistische bronnen. Ik bedoel, die, die, er komt iets aan de ene kant in... en er komt iets aan de andere kant uit. Maar dat is iets er is anders. Helemaal overheen gekeken. Helemaal overheen gekeken. <laughs> nou, we gaan het er naar eens luisteren. Ik zou zeggen, de komende minuten zijn voor Mario... en de Ig Nobel Award. De ich Nobelprijs van de week. De ich Nobelprijs voor de natuurkunde 1993 is toegekend aan Louis Kervran uit Frankrijk, hartstochtelijk bewonderaar van de alchemie, voor zijn conclusie dat het calcium in eierschalen van kippen wordt gemaakt door middel van koude fusie. Natuurkunde is niet zo moeilijk als studenten denken. De reactievergelijkingen die op school worden onderwezen zijn fout. De zogeheten elementen, zoals waterstof, lithium, beryllium... koolstof, stikstof en alle anderen, zijn helemaal niet elementair. Het een transformeren in het ander... bijvoorbeeld silicium veranderen in calcium of mangaan in ijzer... is simpel en het gebeurt voortdurend. Zelfs een kip kan het doen. Feitelijk doen kippen het zelfs. Dit was Kerfraans Boodschap... De complete moderne natuurkunde, dat wil zeggen de complete natuurkunde sinds het een wetenschap werd, is gebaseerd op het idee dat er verschillende stabiele atomen zijn. Een ijzeratoom verschilt van een chlooratoom, verschilt van een zilveratoom, verschilt van een goudatoom. Bij natuurkunde eh, draait het erom hoe je heel veel atomen in pakketjes, technische woord is verbindingen, samenvoegt en hoe je die pakketjes weer samenvoegt tot andere pakketjes. Alle substanties waar we mee te maken hebben... zijn gevormd door atomen op de een of andere manier te bundelen. Dat is allemaal prachtig, schreef Louis Kervran. Maar in levende wezens gebeurt het onaannemelijke daadwerkelijk. In levende wezens zijn atomen niet beperkt... tot het maatjes zijn met andere soorten atomen. In levende wezens kan één soort atoom in een andere soort veranderen. Een siliciumatoom kan, voilà, een calciumatoom worden. Een ijzeratoom kan een mangaanatoom worden of vice versa. Eeuwenlang geloofden en baden optimisten, zowel dwaas als anderszortigen, dat basiselementen zoals lood konden worden veranderd in, in dure elementen zoals goud. Maar niemand had dat ooit zien gebeuren, behalve dan op hele beperkte schaal in de helse hitte van sterren en nucleaire explosies. Wetenschappers zagen het niet gebeuren, zo legde Louis Carvran uit, omdat ze hun aandacht te veel richten op dode vaste stoffen, dode vloeistoffen en dode gassen, terwijl ze hadden moeten kijken naar levende wezens. Alle scheikundige wetten zijn gebaseerd op experimenten met dode materie, schreef Carvran. In levende weefsels, zo ging hij verder, is altijd sprake van een proces dat hij biologische transmutatie noemde. Het proces is zo simpel, zo basic... dat Louis Cervant niet eens de moeite nam om het uit te leggen... hoe of waarom het gebeurt. Het gebeurt gewoon. Biologische transmutatie kan op twee manieren plaatsvinden. Soms verenigen twee verschillende soorten atomen zich... en vormen zo een groter, derde soort atoom. Dit is kernfusie. Jaren later bedachten andere mensen een term... die het proces goed beschrijft. Koude fusie. Het kan ook gebeuren dat een groot atoom zich opsplitst in twee kleinere atomen. Elk van een andere soort. Dit heet atoomsplitsing. In het kader transmutatie van één element in een ander in introductie worden enkele technische details besproken. Natuurkundigen hebben kernfusie of atoomsplitsing nooit in levende wezens zien gebeuren. Dit komt al dus Louis Kervang omdat zij er nooit naar hebben gekeken. Louis Carvan keek wel en dit zijn maar een paar dingen die hij zegt te hebben gezien. Kippen maken het calcium in eierschalen door kalium te transmuteren in calcium. De ingewanden van een varken transmuteren stikstof in koolstof en zuurstof. Kool transmuteert zuurstof in zwavel. En perziken transmuteren ijzer in koper... In een rapport getiteld Non-Zero Balance of Calcium, Phosphorus and Copper in the Lobster, oftewel De Niet-Nul Balans van Calcium, Phosphorus en koper in de Kreeft, verschenen in 1969, legde Kervran uit hoe kreeften kernfusie verrichten. Wacht even, ik lobster, Oftewel De Niet-Nul Balans van Calcium, Phosphorus en koper in de Kreeft, de, de, de, wat, wat was dat, Mario? De niet-nul balans? Van... Ja, niet-nul balans van de calcium en koper in de kreeft. Ik maar, heb ja. ook een niet-nul balans op mijn bankrekening. Nou, dan heb je wat, want het is niet-nul, toch? Ja, ja, ja. Maar, maar ja, nog even, ja, je hebt het heel duidelijk uitgelegd. Maar het is dus echt zo dat bijvoorbeeld een kip iets eet uh, en dat komt binnen als, uh, ik noem maar wat, koper of zo. En dan gebeurt er iets in zijn uh, lijf en dat wordt dan uh, kalk of uh, weet ik veel. Of... Ja, er zijn verbindingen natuurlijk. Ja, het wordt niet omgezet, maar je kan natuurlijk wel uh, uh, verbindingen aangaan. En, maar hoe... het blijft een ijzeratom. Maar hoe kan dat dat heel de wereldwetenschap, dit, nee, nee, dat ze allemaal de verkeerde richting opkeken? Hoe, hoe kan dat, hè? Ja, ja, wie zal dat zeggen? Ik bedoel, het, het, het, er is va vaak over gepraat. Nou, neem een wetenschapper als Isaac Newton, hè, de vader van de, de, de zwaartekracht, zal ik maar zeggen. Dat is een formidabele wetenschapper, maar die geloofde dus ook deels in algemeen. Mm -hmm. Het is natuurlijk altijd magisch geweest, maar ja, met de komst van uh, Rutherford en, uh, en het, het, uh, de kennis van, zeg maar, het uh, periodieke tabel met alle elementen en uh, het, het inzicht van hoe dat in elkaar steekt, daar kan je geen, geen vinger uh, tussen krijgen, natuurlijk. natuurlijk. Het is ook, dus ja, het, je hebt wel dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, de elektronen kunnen pingpongen uh, naar andere schillen zo ontstaan. Ja, dat krijg, ja, ja. Dat krijg je nu met. Uh... Met de stringtheorie en, en zo natuurlijk. Hè. Dus, en, we, en, en hoe meer de wetenschap verder gaat, die tabel uh, met elementen, ja, die is natuurlijk langs alle kanten aangevuld met allerlei exotische materialen die ja. milliseconden in een, in een, uh, in een ja. grote collider uh, ontstaan bij het, atoom, uh, bij het elektronen te, tegen elkaar uh, ja, nee. uh, werpen. Ja. Dus ja, spannend allemaal. Ja, Lekker. Maar ja, je, je kan het berekenen. Kijk, je ja. weet natuurlijk... Uh, het, het, het lichtste element is waterstof. Dat is gewoon één uh, proton met één elektron die eromheen draait. En het zwaarste, dat is... Ja, wat is dat? Einsteinium of zo? Je, je, je kan het precies uitrekenen. En in, in de loop van al de jaren hebben we dus... Uh, wetenschappers de ontbrekende elementen die nog niet gevonden waren, allemaal gevonden. Ja. En er waren er ja. een paar die, die niet kunnen bestaan, die konden dan heel kortstondig gemaakt worden en die vervielen dan gelijk. Maar het hele zootje het hele is ingevuld. Oké, okay. ja, maar het klopt, ja, dat is zo so mooi, hè? het, het klopt. Ja, het klopt gewoon, de theorie, dus het is it's, zoals het is. It's elementary. Absoluut. <laughs> dat zijn dingen. Hé, hey, uh, ik hoor daar op de achtergrond al een uh, piano spelen. Ik denk dat we langzaam aan het eind van deze aflevering zijn geraakt. Uh, we hebben weer heel veel geleerd. Uh, wat hebben we geleerd allemaal? Uh, we hebben een uh, plexus uh, ding in ons hersen eigenlijk uh, ja, oh, sorry, hoor. Lexus Choroideus. En die ja. maken een record cerebrospinales. Mooi, hè? Een lekker. lekkere keusje lekker cerebrospinales. Voilà. Ja, ik heb geleerd dat de perziken uh, lid zijn van de alchemistenfamilie. Samen zo. Want kunnen ijzer omzetten in koper, of wat was het? Ja, wie weet, ik heb toch ja. een lekker maakje aan... Uh. Ja, dus fantastisch. Ik ga er gewoon allemaal ijzer in steken in die Perzikbomen. En er gaat koper uitvallen, dus... Uh, die Romeinse Roemeense bendes die al die treinstations, leeg ratten, ja. uh, van het koper, die gaan nog een zware klant aan mij hebben. Oeh, ik ben nog bijna iets vergeten, joh, want eh, oh. die staat tegen de, dat mens staat tegen die ruiten te kloppen. Ja, kom maar binnen. Ja we moeten nog een beetje Nederlandse les, hè? Dat gaan we ah, niet. Les, ja, ja, ja. Dat is 1 september geweest. Dus ja. wij moeten. Even je, je lippen oprekken en ja. je, je tong even nee, nee, oefenen nee, nee, en nee, zo. Nee, nee, nee, nee. En dan kom hoor. Miss Groningen, Miss Groningen. Ja, ik ben en klaar. Ja, ik kom. De U. Voor de U start je met E. E. Met de E, e van een. e Of de E, e van e. Twee. 2 twee. één, één. Je mond is een beetje open. Je tong ligt ontspannen in je mond. En je tongpunt ligt tegen je ondertanden. Goh, dit is wel ingewikkeld allemaal. E. Dat, Dat gaat me nooit lukken. Joh, dit Eén. Gaat... Eén. Langzaam Eén. rond. E. E. E. E. E. E. Nee. Nee. Eeuw. Eeuw. eeuw. Hey, dat is de eeuw. Oh, nee, eeuw. Nee, vind ik niet, want ze zei ze ja, heeft de eeuw. Ja, eeuw. Eeuw. eeuw. Ja, ik ben een eeuw oud, maar ik kom uh, eeuw. reeuwzen eeuw. graag. Leeuw van Vlaanderen. Het eeuw. is hier leuk. Ja, ja een beetje, na, een, na een aantal Belgische biertjes kan, kan ik dat heel goed. Ik vond het heel leuk vandaag. Ja, ik denk dat deze les beter had voorbereid kunnen worden daar in Groningen. Ik heb wel notities gemaakt. Hey, lieve mensen, uh, we zijn aanwezig op Facebook. Uh, je kan ons vinden op de praattafel, typ het maar in en uh, op... Uh, als je ze intypt in Google, praatafel, podcast... dan de eerste drie pagina's zijn van ons. Dus dat lukt ook wel. Je kan je overal abonneren. Maar wij zouden het heel erg leuk vinden als je ons ook een beetje evangeliseert, steunt. Als je dit kan waarderen, daar zouden we heel blij mee zijn. Want ik denk dat veel mensen nut hebben met al die dingen die we hier zomaar verspreiden. Al dat gratis leerstof, waar je eigenlijk niks... Wat hebben we allemaal geleerd, jongen? We hebben dingen geleerd over corona die niemand anders weet, hè? Met die bradykinine en zo. Uh... Bradykinine, ja. Brady. Waarom ik ga, zeg ik, ik de Brady, Brady Bunch? Het is de Brady ik ga, Bunch. Ik ga me er alvast mee injecteren. Ja. Ja, oké. Okay. Hey. Goed, jongens. Kom maar hey. een paar de timines, toch? Hey, Tot de volgende keer. Ja. Tot de volgende keer, Mario. Het was weer ja. uh, ouderwets gezellig. Super, ja. hartstikke hoi. leuk. Okay. Luisteraars, ja, hoi. ook u. Dank weer. En volgende week kan u weer aanschuiven aan ons praattafel. Groeten vanuit Bergen in Antwerpen. En, Rot en Rotterdam. Groeten vanuit Borgerhout. Bye bye. Goeie bye bye. Bye bye. Hoi. hoi. hoi. Luistert naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag Podcast. Een productie van de Praattafel Podcast. Bezoek ons op www.praattafel.be